I'm any place any Thank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 In Den Haag heeft een man een voorwerp naar de gouden koets gegooid. Hij is aangehouden. De koets werd geraakt, maar de rijtoer hoefde niet te worden onderbroken. Volgens de politie gooide de man van 29 uit Winterswijk een glazen houdertje voor een vaccinelichtje naar de koets. Hij werd na het incident direct door agenten overmeesterd. De rijtoer was voor en tijdens het incident overigens niet live op televisie te zien... doordat een politieboot een glasvezelkabel in de hofwijver had kapotgevaren. Koningin Beatrix heeft volgens planning in de Ridderzaal de troonrede voorgelezen. De koningin zei in de troonrede... een harmonieuze samenleving is gebouwd op respect, verdraagzaamheid en wellevendheid. Volgens de koningin is het een kwestie van geven en nemen, van tolerantie en aanpassing... en is dit de verantwoordelijkheid van iedereen... Ze zei verder dat voor een daadkrachtig vormgeven van het economisch bestel een stabiel bestuur gewenst is. Tijdens de formatie moet het demissionaire kabinet volgens haar terughoudend zijn bij het doen van nieuwe voorstellen. De koningin benadrukt dat de gevolgen van de economische crisis lang merkbaar zullen zijn en dat maatregelen nodig zijn om het overheidstekort en de staatsschuld terug te dringen. Ze benadrukte het belang van een verantwoorde loonontwikkeling. Om de positie van Nederland op de lange termijn te verbeteren... is een ingrijpend pakket van ombuigingen nodig. Maar die maatregelen moeten door een nieuw kabinet worden voorbereid. Al dus koningin Beatrix. Eerder vandaag is al bekend geworden dat het eigen risico in de zorg... volgend jaar met 5 euro omhoog gaat. En in 2012 komt er nog eens 40 euro bij... Dat schrijft minister Klink in een brief aan de Tweede Kamer. Verder houdt hij vast aan een eigen bijdrage voor de psychiater, de tweede lijns gezondheidszorg. De Tweede Kamer wilde die laatste ingreep tegenhouden. De eigen bijdrage voor de psychiater wordt 175 euro. Het weer? De zon breekt op steeds meer plaatsen door. Het wordt een graad of 20. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.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 parla miet americano quando sa parla a mo sotto luna come doveno cade di ai dovi the day.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 se muere que mi padre me recuerde. Pedro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 We'll Things will never change. That's just the way. It is.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 Zither You to me. Ik Oh een half van zon, zee, Zandvoort en Zomerits.